Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens legt Uber een boete van 600.000 euro op... voor het verzwijgen van een datalek. Het internettaxibedrijf werd in 2016 gehackt... waardoor de gegevens van zo'n 57 miljoen gebruikers in handen kwamen van hackers. In Nederland ging het om ruim 170.000 klanten en taxichauffeurs. Uber betaalde de hacker 100.000 dollar zwijgeld en maakte geen melding van het lek. Een jaar later kwam het nieuws alsnog naar buiten... Heerder ja, trof Uber in deze zaak ook een schikking met de VS van 148 miljoen dollar. De Wageningen Universiteit wil meedoen aan het landelijke experiment om legaal wiet te telen. In een aantal gemeenten worden volgend jaar gecontroleerde, gecontroleerd hennepplanten verbouwd... om zo de teelt uit de criminele sfeer te houden. De Wageningen Universiteit wil meehelpen om de teelt zo duurzaam, veilig en gezond mogelijk te maken, zegt de onderzoeksleider tegen een Vandaag. Het telen van wiet is nu nog illegaal, maar de verkoop ervan wordt gedoogd. Criminele organisaties zijn steeds vaker betrokken bij de teelt en de overheid grijpt daarom in. De Partij voor de Dieren doet aangifte bij de politie in Den Haag tegen VVD fractievoorzitter Dijkhoff. Hij liet zaterdag op het VVD congres 500 ballonnen op. Hij wilde daarmee op een ludieke manier reageren op het verwijt dat de partij te veel proefballonnetjes oplaat. Partij voor de Dieren Kamerlid Teunissen vindt het niet grappig en zegt dat Dijkhoff zo zwerfafval in wording heeft verspreid. Een hoge ambtenaar van de Franse Senaat is opgepakt op verdenking van spionage voor Noord-Korea. Mogelijk heeft de man Noord-Korea informatie geleverd die de Franse belangen kan schaden. Het onderzoek naar hem zou al in maart zijn begonnen. De ambtenaar is voorzitter geweest van de Frans-Koreaanse Vriendschapsvereniging en heeft veel geschreven over Noord-Korea. Hij bezocht het land ook meerdere keren. Het weer vrij veel bewolking vandaag, maar ook af en toe zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen en donderdag regent het nu en dan, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Tot boven de 10 graden op donderdag. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat via tussen naar de West en Diemen 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A9 richting Schiphol en Amstelveen is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de ringweg A10. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Weet je nog wel Oudje. Er was er ook een, in rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel al Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 We'll moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Maar ik Don't Het van de boord in het komt sindsdien een al.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 Waarom loop je nooit bij me aan? Je zegt het met rozen van vroeg tot laat Begreep je dan niet dat het daarmee nu gaat? Begin ik een zaak op de hoek, dan wordt alles anders. Begreep je dat? Wordt jouw concurrenten in plaats van je schat. Dank je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 Als je mij nou op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knapt de mens daarvan op Mijn man had voor de bakkie troost als een vrienden Meegenomen op een uur een fatsoenlijk mens Allang in zijn bed licht te dromen Ik hoorde in de keuken wel Ze zaten moppen te toppen Maar toen ik met koffie naar binnen kwam Begonnen ze De koffie ging erin, als koek. En ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht: gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond mijn Toen zei mijn man: maar zal ons nog een tweede bakje goed maken. Ze riepen: hè ja! En toen moest ik wel opnieuw.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 middag zie jou gauw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 er rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Toen de hoofd, er rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij.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 It's me easy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 En bij de minst zeven veel plezier Toen riep zij naar beneden Zo'n prachtig speelt geen tweede Kom boven en neem mede Die er van papier Het meest van alles doet en niets omhoog, maar piraten aan. Zonder. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn sofietje op een Amsterdamsteraas. Zij was Hollands als het gras, als een molen.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 Lag, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn.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 Mijn Sophie op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. De liefde, de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand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 Waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach Anneliese, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Anneliese lacht altijd nog als ik haar bloemen geef Omdat van mijn eerste boeketje overbleef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 God zo vrij, koning Winter is vergeten.